11 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Projectontwikkelaars verwachten dat er volgend jaar... nog minder huizen worden gebouwd dan dit jaar. Brandsvereniging van projectontwikkelaars, Neprom... verwacht dat in 2013 40.000 huizen worden gebouwd. Dat zijn er fors minder dan in de jaren voor de kredietcrisis uitbrak. Voor 2008 werden jaarlijks meer dan een nieuwbouw van 80.000 huizen begonnen. Dit jaar zijn het er 50.000 en volgend jaar dus 40.000. Neprom spreekt van een dramatische ontwikkeling... en verwacht dat er nog meer bouwbedrijven failliet gaan... Weprom wijt de daling vooral aan het Vijfpartijenakkoord. Daarin staat dat starters vanaf volgend jaar direct moeten beginnen... met het aflossen van een hypotheek en dat maakt hun maandlasten hoger. Die maatregel is volgens de branchevereniging slecht voor de huizenmarkt. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa is een boot met meer dan 100 Afrikaanse vluchtelingen gezonken. Volgens de Italiaanse kustwacht konden 54 opvarenden worden gered. Vluchtelingen waren vertrokken naar Tunesië en zaten op een 10 meter lang houten vissersboot. NAVO-vliegtuigen, helikopters en de Italiaanse kustwacht zoeken met man en macht naar overlevenden. Van de boot waarop de vluchtelingen zaten is geen spoor gevonden. Volgens cijfers van Amnesty International zijn vorig jaar... zeker 1500 mensen op weg naar Europa in de Middellandse Zee verdronken. SP-leider Roemer vindt dat zijn partij moet worden betrokken... bij het vormen van een nieuwe regering... als de SP een groot verkiezingssucces behaalt. Dat zei hij bij de NOS. Op het moment dat wij echt gewoon uh, uh, de grote verkiezingsuitslag halen... zoals het er nu ook op lijkt, we, we staan op een winst zo van uh, 11, 12 zetels... wie kan dat zeggen, dan kun je er niet omheen... om de SP te betrekken in de volgende regering. Roemer wil niet zeggen op hoeveel zetels hij denkt uit te komen. We beginnen allemaal woensdag op nul, nu is eerst de kiezer aan het woord. Spanje zal volgend weekend een steunverzoek indienen bij de Europese Unie, verwacht zakenbank Goldman Sachs. Nu de Europese Centrale Bank zijn plannen bekend heeft gemaakt voor het opkopen van staatsleningen, is de weg vrij voor Spanje om officieel om hulp te vragen, aldus de zakenbank in een rapport. De bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën van eind volgende week is een logisch moment daarvoor. Gisteren ontkende de Spaanse premier Rajoy nog Europa om hulp te zullen vragen. En ook de Italiaanse premier Monti noemde een steunaanvraag voor zijn land voorbarig. Het weer. In het noorden wisselen zon en wolken elkaar af. In het midden en zuiden veel zon. Bij een matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar 20 graden op de Wadden... tot 24 in het zuiden van het land. ANWB Verkeersinformatie. File staan op de A9, Amstelveen-Diemen, voor Bijlmermeer 3 kilometer. Op de ring A10 tussen Watergraafsmeer en Knoop in Amstel 2 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk aan de andere kant van de vangrail. Daar staat tussen Osdorp en Amstel Business Park 6 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. Het zou nog een klein kwartiertje gaan duren. Vanaf Utrecht op de A28 naar Amersfoort. Tussen Utrecht-Uithof en de afrit Den Dolder 5 kilometer.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 Radio 1, gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. De Amsterdam Arena zal vanavond tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd... van Nederland tegen Turkije voor een groot deel rood gekleurd zijn. Er worden namelijk zo'n 20.000 Turkse fans verwacht. Heeft Oranje nogal thuisvoordeel? Ik vraag het zo aan een echte kenner. Er kunnen miljarden worden bezuinigd in de gezondheidszorg... door niet te behandelen. Dat bleek vorige maand in een rapport van onder meer... oud-minister van gezondheidszorg Ab Klink waarom reageert de politiek zo lauw op zijn suggesties? Ik praat zo met hem. En wie is er tijdens deze campagne nog interessant als talkshow gast Is er nog een lijsttrekker die, zoals bijvoorbeeld Alberto Contador en Guelta, erop en erover gaat? En hoe groot is de rol van de sociale media nou eigenlijk in de verkiezingsstrijd? Het gonst weer aan onze Haagse gangen. En wilt u het zien gonzen? Surf naar degids.fm. De deur van de waarheid voor Louis van Gaal. Vanavond speelt Oranje zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd in de arena tegen Turkije. Een thuiswedstrijd in Amsterdam, hoewel er zitten naar schatting 20.000 Turkse fans op de tribune zoals gezegd. En Wesley Sneijder heeft daar al zijn onvrede over uitgesproken. Ik heb met de telefoon Oer Yildirim, hij is oud-profspeler van onder andere go Ahead Eagles en Heerenveen. En de eerste voetballer van Turkse afkomst die ooit het Nederlands elftal haalde. Meneer Yildirim, goedemorgen. U speelde inderdaad één wedstrijd voor Oranje, een vriendschappelijke, in 2005 tegen Engeland. Ik heb het even opgezocht. Uitslag 0-0. Voor wie bent u vanavond? Ik, uh, ja, ik zal heel duidelijk zijn. Ik ben echt voor Turkije vanavond. Ik, uh, ja, ik voel me Turks. Ik heb wel voor Nederland zelf al gespeeld. Alleen uh, ja, zoals uh, toen ook werd gezegd, ja, het was meer een keuze uit verstand. Uh, ja, maar ik ben, ik ben Turk, dus uh, ik hoop dat uh, Turkije vanavond gaat winnen. 20.000 Turkse fans in de arena wordt gezegd. Zit u er ook tussen? Uh, nee. nee, helaas niet. Ik zou er wel naartoe gaan. Alleen, uh, ja, door, uh, ik heb mijn kinderen vanavond hier. Dus uh, ik blijf gewoon gezellig met mijn kinderen vanavond. Thuis. U had wel kaartjes? Uh, wij hadden kaartjes, ja. Wesley Snyder is er een beetje boos over, hè? Hij zegt, nou, uh, al de Turkse fans hebben op de Zwarte Markt hun uh, kaarten gekocht. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat, uh, ik bedoel, wij, uh, ik heb een dubbele nationaliteit... En ik heb net zoveel rechten als een eh, normale Hollander. En uh, ja, ik, ik denk dat, uh, dat uh, iedereen gewoon een kaartje kan halen. En ik vind niet dat een uh, snijder, ja, wie ben ik om dat te zeggen, alleen uh, zich daar druk over moet maken. Ja, iedereen kan inderdaad gewoon uh, op de site kaartjes bestellen. Er zijn nog kaartjes te kopen als ik vanochtend. Wat vindt u van snijdersuitlatingen? Nee, zoals ik ik bedoel, ik denk niet dat hij, ik denk dat hij zich vooral uh, bezig moet houden met, uh, met de Nederlandse helftal. En ja, natuurlijk, kijk, 20.000 Turken, misschien, ja, Nederland speelt thuis. En dat zou wel kunnen betekenen, ja, het is geen thuisvoordeel als er 20.000 Turken op het stadion zijn. Alleen, het zijn wel vooral uh, Nederlandse Turken, zeg maar, ook die hier in Nederland wonen. En die willen natuurlijk ook hun eigen land zien uh, voetballen. En het is eigenlijk een hele logische, hè, dat de mensen gewoon uh, komen kijken. Flauw toch, Van dan? Wat zei je? Een beetje flauw, he? Ja, ik vind. Dus uh, ik bedoel, het uh, ja, slaat eigenlijk nergens op. Hoe sterk is de Turkse elftal tegenwoordig? Nou, ze zijn uh, echt bezig met, uh, met Verjongen. En uh, daar is de nieuwe trainer, uh, die is daar echt uh, mee begonnen. En uh, ja, ze zijn wel goed. Ik, uh, ik heb de laatste paar wedstrijden heb ik gezien, dat waren vooral oefenwedstrijden. En uh, ze hebben goede resultaten behalve. En met eigenlijk echt een heel ander team. Dus er wordt tegenwoordig niet meer echt naar namen gekeken... maar meer uh, wie er in het team past. En ja. wat dat betreft is uh, Abdullah Oudje, de bondscoach van Turkije, wel goed. En waar verwacht u het meeste van? Van welke spelers? Ja, ik ben een beetje fan van uh, Arda van Turan. Die is uh, die speler van Atletico Madrid. Ja. Ik denk dat hij uh, Nederland wel lastig kan maken. Mooie voetbal ja, in uh, ja. de dijk. Maar Nederland zelf wel heeft natuurlijk ook uh, heel wat uh, goede spelers. U werd ook een keer wereldkampioen in 2005. Ja, dat klopt. Vrij trappen nemen. En u versloeg dan onder andere Zinedine Zidane. Ja, dat klopt. Heeft Turkije zo'n specialist in huis eigenlijk? Euh, nou, ze hebben wel een spe specialist. Die, die speelt eigenlijk al vrij. Stel Dat is ook een beetje regisseur zeg maar van, uh, tegenwoordig van, uh, van Turkije. En uh, ja, dat is eigenlijk een fantastische voetballer. En, uh, en met een uh, heel goed vrij trap. Door de spoormoment uh, is hij wel goed in. En nou uh, wordt er gespeculeerd over de opstelling van Oranje... die is totaal niet bekend, maar veel kranten vermoeden... dat Van Persie start en niet Huntelaar... en dat Kul in het doel staat in plaats van Stekelenburg. Maakt dat nog wat uit voor Turkije als dat inderdaad waar is? Nou, kijk, ik, de Nederlandse houdt al heeft zoveel goede voetballers. En uh, ik denk dat... Uh, kijk, Klaas-Jan, uh, Huntelaar en, uh, en Van Pers... zijn natuurlijk allebei wereldspitsen. En uh, ja, de keuze is natuurlijk... Uh, aan, ...aan Louis van Gaal, wat hij daarmee doet. En uh, voor Turkije maakt het op zich niet zoveel uit. Want ja, Klaas-Jan is een uh, wereldspeler en uh, Van Persie ook. En ja, dat zal voor Turkije niet moeten uitmaken, denk ik. En de doelmannen? Mag nee, je ook maar niet maar ja, dit, dit, Ik bedoel, het zijn allemaal hele goede keepers. Het is wel een verrassing, moet ik eerlijk zeggen, als Peku Burg niet keept. Uh, vind ik. Alleen... Uh, ja, dat maakt op zich ook niet zoveel uit. Ik bedoel, het Nederlands zelfs al heeft gewoon een... Uh, Louis van Gaal heeft een luxe keuze, die kan uh, kiezen uit zoveel voetballers... die ook echt in topcompetities uh, spelen. Ja, het is echt een uh, ja, moeilijke opgave voor uh, Louis van Gaal. En wat voor wedstrijd gaat het worden vanavond? Nou, ik denk dat uh, als Nederlandse afgelopen Turkije heel lang de nul houdt. Of tenminste, uh, ik denk niet dat ze allemaal voor de goal gaan hangen, daar ga ik niet vanuit. Want ja, Turkije die kan dat ook niet eens. Dus uh, ik denk dat zij uh, ook gewoon hun eigen spel gaan spelen. Het zou een hele open wedstrijd kunnen worden. Echt met heel veel kansen. Maar ja, als, Nederland, als Turkije het heel lang op nul houdt... Zeg maar, dan, uh, dan denk ik dat Nederland een beetje nerveus gaat worden. En dan uh, hoop ik dat Turkije kan toeslaan. Oudvoetballer Oriel de Riem. Tegenwoordig houden in Deventer... over de kwalificatiewedstrijd Nederland-Turkije... vanavond in de Amsterdam Arena. Hartelijk dank. Succes. Ja, dankjewel. En veel plezier met kijken. Ja, doei. De FN. Ik ga het water op. We varen langs de gordel van Smaragd in Amsterdam. De sporen van Nederlands-Indië liggen daarvoor het oprapen, maar je moet ze wel weten te vinden. De hoogste tijd vinden initiatiefnemers Frans Leidelmeijer en Peter Bouwman. En daarom organiseren zij een serie rondvaart. Morgen is de eerste. Verslaggever Robert-Jan Booy kreeg alvast een voorproefje. Gaan lopen, we gaan nu even naar de oude kerk aan Amsterdam boven. even naar de oude Amsterdam Ja, Schip Erik heeft helemaal de smaak te pakken. Als er, ja. als iets in we zitten hier, zit hier in zijn, zijn kleine bootje, bij wijze van, van voorproefje. Klein speedbootachtig bootje eigenlijk. Een Russisch bootje. Ja, van Russisch uh, Makelei, laat maar zeggen. Ja. Die zegt Frans Leidlmeijer. Peter Bouman zit rechtsvoor aan stuurboord en we varen door de ja, betoverende grachten. Het is mooi weer, strak blauwe lucht. Je ziet alles weer spiegeld worden in het water. Die, die, die groene bomen aan weerszijden, de, de woonboten hier en dan de grachtenpanden. Nu en dan wordt er een stukje koep opgenomen. Oh ja, Indische gastvrijheid moet natuurlijk wel... Uh, Dat is wel duidelijk worden, inderdaad. Hè? En de Indische geschiedenis in Amsterdam, moet je nagaan. Want we dachten allemaal Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Maar nu varen we hier in Amsterdam. Daar is dus ook van alles gebeurd. Kijk, 400 jaar Nederlandse aanwezigheid in de kolonie... heeft zowel hier in Amsterdam als in, uh, tenminste in Nederland in het geheel... en in, in Indonesië sporen achtergelaten. Maar denken we dan aan de grote VOC-panden, zeg maar? Ja, niet alleen, want VOC... Uh niet altijd. Maar daarna uh, heeft Amsterdam toch altijd wel connecties gehouden met uh, Indië. Ja. En hier woont trouwens de grootste Nederlandse indische gemeenschap. Of iedereen denkt aan Den Haag. Maar uh, qua aantallen zijn we hier uh, yeah, met ons meeste. Wacht eventjes. Ja. Hier wordt aangelegd of zo? Nee, nee we gaan daar we gaan een beetje stil liggen. Omdat ik het een beetje kan vertellen over dat gebouw van de, van de Basel. De Herengracht is dit? Ja, de Herengracht. En dit is de Vijzelstraat. Vijzelstraat. Vijzelstraat, Vijzel staat ja. de Herengracht. En daar staat het gebouw. Dat grote gebouw dat daar? Gebouw, dat hele grote gebouw. Tien, uh, tien verdiepingen hoog. Normaal is het maar vijf verdiepingen hoog, de, de, de rest van de bewouwing. Maar zij hebben echt toestemming gekregen om tien verdiepingen ja. neer te zetten. Het is het meesterwerk van de architect KPC de Basel, Karel de Basel. Maar vroeger heette het de spekkoek... En u weet, de spekhoek is een Indische lekkernij. Ja, dat, nou, dat weten wij. En kijk eens goed naar uh, waarom heet het de spekhoek. Het is natuurlijk uh, die verdeling van het, het graniet ja. met, uh, met de klinkers. Wat, uh, dat licht en dat donker, dat geeft dus het effect van de spekhoek. Ja. Heel groot uh, gebouw inderdaad, met relatief kleine raampjes. Ja. Nu startsarchief. Van Amsterdam. Vroeger Nederlandse handelsmaatschappij. Ja, en na de hand is het ABN AMRO. Ja. En de Nederlandse handelsmaatschappij is uh, eigenlijk een soort voortzetting... van de uh, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Niet. We zaten dus te werken, ja. de plannen uit te broeden, terwijl ja. men in Indië ja. dus onderdrukt werd, slavernij, ja. noem het alles, allemaal maar op. Hè? Nou, ze, ze werden eigenlijk uh, uitgeknepen. Die boeren moesten 1 vijfde van hun opbrengst afstaan aan de Nederlandse handelsmaatschappij in natura. Ik begrijp dat jij een beetje stoort, uh, Peter, aan het feit dat mensen nog steeds uh, het Indische. En het Indonesische door elkaar uh, halen. De Indische waren dus de gemengde groep, die dus ook Europees bloed hadden. Die juist vlak na de Japanse capitulatie uh, enorm gevaar liepen... om door Indonesiërs te worden afgeslacht vanwege hun uh, binding met Nederland. En ja... Mensen leren in de schoolboekjes weinig over ons. Dat ja, vind ik gewoon heel erg jammer. Helemaal helemaal niets. Niet. Ja. Maar ik wou ook nog zeggen van dat wij, de Indische groep uit heel veel varianten bestaat. Je, mensen die Chinees bloed hebben. Maar bijvoorbeeld uh, ook hele lichte, Bijvoorbeeld uh, Sylvie Meis is Indisch. Uh, prinses Laurentine, hè, dochter van Brinkhorst. Brinkhorst nee. heeft een Balinese grootmoeder. Ja. Ons koninklijk Huis heeft zelfs Indisch in de geleden. Ja, de Nederlanders en... hebben het met iedereen gedaan, laat maar ja. zeggen. Ja. het verleden. Hier links op de Leidskade 79, daar heeft uh, Matahari een tijdje gewoond. En uh, kon haar huwelijk met McCloud. Ja. En aan de overkant zat haar schoonfamilie. En die uh, zaten daar constant in de gaten te houden. Dus daar werd ze helemaal gek van. Dus ze was blij dat ze uh, op een gegeven moment verhuisde. Wat willen jullie verder losmaken met, deze, met de rondvaart? Maar zorgen dat mensen toch met, met een andere invalshoek naar uh, hun stad kijken, naar Amsterdam kijken. En ook merken: van, oh ja, verrek, we hebben een, een geschiedenis met uh, Nederlands-Indië. En ik hoop ook dat uh, Indonesische toeristen via zo'n boot toch ook eindelijk uh, uh, snappen van uh, ja, waar dan hun uh, nationaal bewustzijn vandaan komt. Of waar dan die schepen werden gebouwd, de VOC-schepen. Ja. Of uh, waar dan die toch beroemde, wereldberoemde Multatuli heeft gewoond. Dus, uh, volgens mij maakt het een heel, uh, heel veel dingen duidelijk voor mensen. Nou, We komen weer onder een brug door, zo'n hele lage brug. Nu nog in het hele kleine bootje. Maar straks, zaterdag, een grote rondvaartboot. Met natuurlijk ook de hapjes, loupiaatjes, ja. pekhoek. Doe mij dan maar een stukje kropoek. Nou, Dat is nog eens een goede manier om het nuttig met het aangename te verenigen. Meer informatie op de site degids.fm een beetje moeite met het uitspreken van de volgende artiest. Marlon Rudet. dat zouden de Engelsen zeggen. Hij is in Londen geboren overigens, maar hij ging al op serieutere leeftijd naar Frankrijk. Heeft hij lang gewoond, maar keerde toch weer terug naar Londen om daar successen te vieren. And hero, Brave New World is een single.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 that i've blown the love i could have known can't do this to you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 it Dus kon ik op de site kijken naar de clip en dat ging kennelijk zo te zien over geld en, en vrouwen. Een anti-hero, Marlon Roudet, zouden de Fransen zeggen. De Gids. Miljarden kunnen er bezuinigd worden in de gezondheidszorg door niet onnodig te behandelen. Dat bleek vorige maand in een rapport van het adviesbureau Boos Company. Maar wanneer is een behandeling eigenlijk onnodig? In het ene ziekenhuis wordt er anders over dan in het andere blijkt. Praktijkvariatie wordt dat dan genoemd. En daarover is vandaag een congres in Nijmegen. Een van de schrijvers van het rapport is de oud-minister van Gezondheidszorg, Ab Klink. Meneer Klink, goedemorgen. Goedemorgen. U zou ook spreken op dat congres in Nijmegen, maar u zit gewoon thuis. U hebt afgezegd omdat u slecht bij stem bent. Ik hoop dat het ja, goed gaat ja. tijdens het gesprek. Hoop ik ook. In die verschillen tussen ziekenhuizen liggen daar uh, uw 4 tot 8 miljard... die erop bezuinigd zou kunnen worden... Ja, onder andere. Ja. Want die ziekenhuizen doen vaak onnodig te veel? Ja, je kunt dat moeilijk met een schaartje knippen en zeggen van... kijk, de praktijkvariatie is groot. Hè. Vanmorgen, voor zover ik weet, heeft de heer Wester nog een keer aangegeven... dat bijvoorbeeld bij galblaasoperaties dat er echt enorme verschil tussen ziekenhuizen zijn. Um, dan kun je natuurlijk zeggen, ja... Uh, een van de ziekenhuizen zit ernaast. Die behandelen ofwel te veel, of de andere behandelt te weinig. Um, en dan kun je vervolgens gaan zeggen, nou, dat moet naar elkaar toegroeien. Dan gaan we van boven over dat maar bepalen. Maar zo zal het niet werken. Wat het belangrijkste is, uh, waar de miljarden ook uit naar voren komen, is als je de patiënt gewoon beter inlicht en voorlicht. En hij weet wat de voor- en nadelen van behandelingen zijn. Ja. Uit heel veel onderzoek, zowel uit Zweden als uit Nederland als uit de Verenigde Staten, blijkt dat echt tientallen procent aan behandelingen te schelen. Dat zegt ja, ook, ook de leraar Gert, uh, Gert Westert, zo heet die, hè? En ja. hij. En hij heeft ook geconstateerd dat er ongelooflijk veel verschillen zijn. In de kop van Noord-Holland wordt er bijna drie keer zo, zoveel uh, spataderen behandeld. Een operatie bij staak komt in Noord-Groningen vier keer vaker voor dan in Zuid-Limburg. Bij een rughernia opereren sommige ziekenhuizen en sommige particuliere klinieken... Maar, wijf, maar liefst vijf en een half keer vaker dan bij andere ziekenhuizen. Ik vraag me af, hoe kan dat dan? Ja, dat zit, dat zit vaak in de routine van de ziekenhuizen of van uh, de, de opleiding die men gekregen heeft. Dan heeft men toch het gevoel van we moeten sneller of minder snel ingrijpen. Het zit hem ook in de productiedruk die er ontstaat vanuit de ziekenhuizen. Uh, men wil toch zoveel mogelijk um, omzetten en zoveel mogelijk patiënten behandelen. Geld maken. En dat speelt. Ja, de sluipende wij speelt dat ook wel mee. Want je wilt je ziekenhuis toch in de been houden. En dat gaat allemaal niet zo dat er in de directiekamers gezegd wordt... we gaan geld maken en nu moet elke patiënt naar ons toegetrokken worden. Maar sluipende wij speelt het wel degelijk een rol. En wat vooral belangrijk is, is dat de productiedruk en het feit dat het allemaal snel moet... dat je dan juist minder aandacht voor de patiënt hebt. En minder goed kunt overleggen of deze patiënt... die specifieke behandeling wel wil. En dat laatste, daar zit de crux. Er is gisteren een onderzoek verschenen uit Washington... Eh, waarin gekeken wordt bij heupvervanging en bij knievervanging, op het moment dat je een patiënt beter informeert en meer tijd geeft, gaat het aantal operaties gewoon met 30% terug. En dan ga je dus niemand wat afdwingen, maar je gaat de patiënt aan het roer zetten. En dat kost gigantisch veel geld. We kunnen dus veel besparen door de patiënt beter te behandelen. En uiteindelijk is dat ook nog kwaliteitswinst. Dus de specialist zou veel meer tijd moeten investeren in een goed gesprek met de patiënt? Ja, en kijk, um, van onze kant wordt gezegd: eigenlijk zouden we die specialisten en ziekenhuizen die dat willen, en die dus ook een beetje hun eigen vlees snijden, want dan heb je dus ook minder patiënten. Minder verrichtingen heet dat DBC's. dan, en minder behandelingen, dus minder inkomsten. Ja. Dan heb je minder verrichtingen, maar dat die door de verzekeraar bij voorkeur worden gecontracteerd. En die ziekenhuizen die zeggen, nou, we gaan lekker voor volume en we gaan voor veel productie. Dat je die dan afstraft en dat die gewoon minder gecontracteerd krijgen. En ik kan u één ding verzekeren, de huisartsen doen daar graag aan mee. Die zullen zeker mensen verwijzen naar de kwaliteitsziekenhuizen en niet naar de volumeziekenhuizen. Dan nou, wordt er ook en veel voor door het ziekenhuis erin. behandeld in plaats van dat er mensen naar de huis uit gaan, bijvoorbeeld. Ja, dat speelt ook een rol. Er kan veel meer, toch veel meer nog door de huisarts afgevangen worden... met name bij de chronische aandoeningen. Maar dat betekent wel dat je ziekenhuizen moet hebben... Die, die samenwerken met de huisartsen... en die bereid zijn om in volume en in omvang terug te gaan. En eigenlijk moet je ze belonen door te zeggen... nou, weet u, dan pakken we met name als verzekeraar die ziekenhuizen aan... die die bereidheid niet hebben. En dan, en dan gaat het dus over een bedrag dat... van 4 tot 8 miljard. Dat is nogal een ruim begrip, hè? Er zit 4 miljard ja, verschil in. Is... Ja, we hebben ook vrij bewust gekozen voor een ruime marge... omdat er in Nederland gewoon niet zo heel veel onderzoek gedaan is. Um, en dat is ook al tekenend. Het is een, eigenlijk een vrij nieuw thema wat opkomt, uh, die overbehandeling. En Amerika speelt dat al langer. Um, en om die reden hebben we die ruime marge aangenomen. Maar neemt u van mij aan, dat gaat echt om vele miljarden. En sterker nog, laten we nou, nou eerst die te kiezen... voordat we patiënten met extra eigen risico, met extra bijdrage... en met pakketverkleiningen opzadelen. Zijn die verschillen tussen wel en niet behandelen zijn die gegroeid sinds de invoering van de marktwerking in 2006? Of juist afgenomen? Nou, ik denk dat ze. Dat, dat, ik ga gissen. Maar ik denk dat ze redelijk stabiel gebleven zijn. Ik denk dat dat toch echt komt door routines, bepaalde opleiding, een bepaalde manier. Nou ja, het zou kunnen dat op grond van het feit dat er meer patiënten minder tijd behandeld moeten worden. dat het wel toegenomen is. Dat zou kunnen. Dat weet u maar niet? Maar tijd en aandacht voor de patiënt, dat is een cruciale factor. Dat heeft u niet onderzocht, die marktwerking en de invloed daarvan? Nee, dat zou nog. Natuurlijk, er is gekeken naar de volumeontwikkeling in de afgelopen jaren. En dan zie je dat uh, in die jaren dat de volumes toegenomen zijn. De prijzen zijn wel afgenomen. Maar volumes zijn toegenomen. En daar zit een vrij hoge kostenfactor op. En, uh, ja, het gegeven dat dat zo snel kan groeien en ook weer naar beneden kan gaan. Afgelopen jaren is het iets naar beneden gegaan. Geeft toch ook aan dat er veel aangrijpingspunten voor veranderingen en voor beleid in zitten. De toename van volume, daar bedoelt u mee steeds meer behandelingen ja dat er meer behandeld is ja specialisten in loondienst is dat misschien een oplossing nou wat ik tegenkom is veel specialisten die zeggen wij willen eigenlijk anders gaan werken. En um, mijn opvatting is dat als verzekeraars die ziekenhuizen, um, in de Volkskrant is het al genoemd de dappere dokters. Maar als de verzekeraars die dappere ziekenhuizen en dokters zou gaan ondersteunen en daar met name mee zou gaan contracteren, dan halen we die miljarden binnen. En dan halen ook verzekeraars die miljarden binnen. En dan is loondienst of geen loondienst dus volgens mij toch echt secundair. Ik heb nog weinig gehoord van verzekeraars. U? Ja, sommige verzekeraars zien hier wel wat in en willen daarmee aan de slag. Ik kan daarbij geen namen noemen, maar ze zijn daar wel zeker. U kunt nog ja. geen namen noemen, wat jammer. Ja, dat moet ik niet doen. Nee. De dat zorg is een, een enorme kostenpost. Er moet veel bezuinigd worden. En die zorg speelt ook een grote rol in de campagne. We komen er steeds weer mee in aanraking. De lijsttrekkers worden daarmee geconfronteerd. Maar de indrukwekkende conclusies van uw rapport, die hoor ik niet genoemd worden. Verbaast u dat niet? Ja, de politiek kan er ook zo moeilijk wat mee. Want hoe kun je nou zo... Kijk, dat zijn toch zaken die in de behandelkamer aan de orde komen. En eh, politiek kan natuurlijk moeilijk gaan zeggen... hier of in die regio wordt er veel staaroperaties gedaan. Dan ga je van bovenover dicteren waar het minder of meer moet... terwijl het echt in de spreekkamer moet plaatsvinden. En een verzekeraar zou natuurlijk kunnen zeggen... we geven die ziekenhuizen meer tijd die dit willen gaan doen. En we gaan ze dan ook anders betalen. Dus eigenlijk ligt de bal vooral bij de ziekenhuizen zelf en bij de verzekeraars. Is dat ook niet meteen de zwakte van uw rapport? dat je er zo weinig mee kunt, politiek gezien? Nee, nou politiek gezien kun je er niet zoveel mee. Nou is de politiek... Kijk, ik ben zelf als minister begonnen met de bekostigingsvoorwaarden te, te herzien... zodat je voor kwaliteit kunt gaan betalen in plaats van volume. Dat is belangrijk, maar het is niet meer dan een ja, randvoorwaarde creëren... waarbinnen het echte werk zal toch echt gedaan moeten worden... door de verzekeraars en door de ziekenhuizen. Maar die zijn ook volop aan de bak. En volgens mij is dat een betere agenda dan ziekenhuizen zomaar bovenover gaan sluiten of zeggen welke capaciteit gaan we weghalen. Um, dat is te weinig door kwaliteit ingegeven. Zou u dat niet meer moeten gaan vertellen in deze campagne? Ja, dat weet ik niet. Ik heb altijd een, Toen ik nog actief was in de politiek, uh, zei ik tegen mijn vrienden, waarschuw me als ik ooit als ik uit de politiek ben, me er te veel mee gaan bemoeien. En ik wil die waarschuwing maar een beetje vermijden eigenlijk. U schiet uw partij niet te hulp? Als prominent CDA, want het gaat slecht met de partijen, Voor zover de peilingen zich nu aftekenen, gaat het uh, bedoeld slecht, ja. ja. En de vraag was: u schiet uw partij niet te hulp? Um, op de achtergrond wil ik altijd de hulp schieten. En uh, op de voorgrond ook. Maar dan moet ik gevraagd worden. En wat doet u op de achtergrond? Ik geef af en toe wat advies aan mensen, die, maar overigens over de partijen heen. Dus dat is niet specifiek voor het CDA. Maar diegenen die om, die om advies vragen of zeggen heb je data of gegevens over... die kunnen die altijd krijgen. Geen enkel probleem. Maar ik bent dus niet gevraagd om mee te helpen? Ik ben wel gevraagd om aan het verkiezingsprogramma mee te helpen. En ik heb op de achtergrond ook wel geadviseerd, ja. Maar mee te helpen aan de campagne bent u niet voor gevraagd? Nee, daar ben ik niet voor gevraagd. Anders zou u dat gedaan hebben? Nou... Dat weet ik niet. Ik heb het niet overwogen. Dus dat antwoord kan ik nu niet geven. Ik denk het eigenlijk niet. Je hebt het een beetje moeilijk met die andere partijen, baan. meneer Klink. Ja, maar ik heb nu een andere baan. Dat is bij Boers Company. en dat is niet bij. Ja, maar u ja, bent toch nog steeds cda lid, of niet? Jazeker. En u bent nog steeds prominent CDA, toch? Uh, dat prominent dat moet een andere etiket opplakken, plakken en dat doe ik niet. Nou, ik vind van wel. Ja, nou, dank u. Dan, dan hoor je toch mee te helpen in de strijd op het moment dat de partij er slecht voor staat... Twaalf zetels in een van de laatste peilingen? Ik schrik me dood. Nou, nee, even serieus. Neemt u van mij aan, toen ik zelf actief was in de politiek... toen um, zaten wij echt niet te wachten op oude bewindspersonen... die zich in de strijdgevoel gingen, gingen begeven. Uh, dat kan ook allerlei ongelukken met zich meebrengen. Mensen die zich dan niet aan de, um, nou ja, aan de inhoud van het programma en dergelijke houden. Dus daar moet je toch vrij om zich, voorzichtig mee zijn. U wil geen mastodon zijn? Liever niet, nee. Een kabinet met het CDA erin... Dat... Ja, dat is een van de mogelijkheden. Mocht u dan nou gepolst worden, bent u weer beschikbaar als minister? Ook die vraag stel ik mezelf niet. Wil ik mezelf niet stellen. Nou, maar ik stel hem in. Ja, maar dan wil ik niet zeggen dat ik hem per se uh, moet gaan beantwoorden. Nee, nou, maar er komt een telefoontje in dan. Nou, één, dat telefoontje lijkt me buitengewoon onwaarschijnlijk. En twee, het lijkt me ook onwaarschijnlijk dat ik dan ja zou zeggen. Abklink. consultant bij Boes Company. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dank u. Na half twaalf, nog waar hoort Bert vandaag stemmen en is het te vroeg gepiekt in deze campagne? Naar nou, de hoofdpunt van het nieuws met Mark Visser. Radio 1 Het NOS-journaal. Bij een reeks aardbevingen in het zuidwesten van China zijn zeker 43 doden gevallen. Voor Chinese staatsmedia zijn er minstens 150 gewonden en 20.000 woningen raakten beschadigd. Er zijn hulpteams naar het getroffen gebied gestuurd met tenten, dekens en kleding. Duizenden inwoners van het aardbevingsgebied in China zijn naar een veiliger deel van de provincie gebracht. Projectontwikkelaars verwachten dat er volgend jaar... met de bouw van maar 40.000 huizen wordt begonnen. En dat is veel minder dan in de jaren voor de kredietcrisis van 2008. Toen lag dat aantal rond de 80.000 per jaar. De brandsvereniging Neprom verwacht dat door deze ontwikkeling... nog meer bouwbedrijven failliet zullen gaan. Spanje zal volgend weekend een steunverzoek indienen bij de Europese Unie... verwacht zakenbank Goldman Sachs. Na de Europese Centrale Bank zijn plannen bekend heeft, geplaat, bekend heeft gemaakt... voor het opkopen van staatsleningen... is de weg vrij voor Spanje om officieel om hulp te vragen. Al dus de zakenbank. De bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën... eind volgende week is die, is een logisch moment daarvoor, zegt de bank. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. ANWB heeft keesinformatie. Files bij Amsterdam op de A10. Tussen Nieuwe Meer en Knoopend Koenplein, 9 kilometer. En op de A10 tussen Osdorp en Amstel Business Park, 7 kilometer. Dat heeft te maken met technisch onderzoek naar een ongeluk. Er zijn nog altijd drie rijstroken dicht. Een pechgeval bij Rotterdam op de A16 naar Breda. Voor Knoopend Ridderkerk, 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de A28 Utrecht Amersfoort. Voor de afrit Den Dolder, 4 kilometer. Dit is gids.fm. met Felix Burgers. Weet u al wat u gaat stemmen? Veel mensen twijfelen nog, meer dan ooit eigenlijk. U weet van de verkiezingsprogramma's en u kent wellicht de CPB-cijfers van uw partij... maar na 12 september, verkiezingsdag, telt dat allemaal niet meer. Want dan worden de coalities gevormd en dan moeten er, uh, moet er veel water bij de wijn worden gedaan. U stemt dus wel, maar u kiest niet. Wat gaat er in hemelsnaam met uw stem straks gebeuren? Verslaggever Bert Molenaar sprak met het VVD Tweede Kamer uit van Nieuwenhuizen, 13 op de lijst. En met de nummer 2 van het CDA, Mona Keizer. Bert stemmen. De kiezer is aan het woord. Wilt u afronden?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 woord stemmen. Mevrouw Keizer, mag ik u even iets vragen? Twee minuten. Of bent u heel erg... U bent aan het eten. Ik loop een rondje om u heen. Dan ben u uitgegeten. Bent u er klaar voor? Ja. Wij maken een programma over de verkiezingen. En wat ons ontzettend veel zorgen maakt. Alle politici maken zich daar schuldig aan. Er is een verkiezingsprogramma. Je gaat stemmen als kiezer. Dan komt er een coalitie. Uh, je weet niet meer wat er terecht komt voor jouw stem. Hoe kun je als kiezer dat opvangen? Ja, de PVV heeft dat wel heel uh, bont uh, gemaakt. Uh, nog voordat er enig gesprek was over een coalitie... werd zo'n belangrijk punt, namelijk de AOW-leeftijd door de PVV... Uh, lieten ze al uh, vallen. Um, we hebben in Nederland een meerpartijenstelsel. En um, dat is ook iets wat typisch Nederlands is. Ja, wij, vroeger, wij houden... vroeger had je twee of drie partijen. Dan wist je toch, dan blijft er driekwart kwart waar ik op stem. Dat er water in de ja. bij moet is evident. Maar straks met vijf, zes partijen. Uh, het is een feit dat er steeds meer partijen bij komen, maar dat heeft kiezen natuurlijk zelf in de hand. Wij willen de vogelvrije stemmen die niet precies weten wat er met zijn stem gebeurt zekerheid geven. Onze idee is stem op je eigen partij, wat je van plan was. Maar stem dan op de laatste man of de laatste vrouw om aan te geven dat ik als kiezer vindt dat in dit land iets moet veranderen. Krijg ik u mee? Nou, ik heb het liefst natuurlijk dat ze op het CDA stemmen. Op zich maakt het niet uit, maar als ze dan kiezen dan op nummer 2, op mij, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Onafhankelijk advies? Een volstrekt onafhankelijk advies, dat begrijpt u goed. Dus ik nodig iedereen uit die vindt dat er een uh, sterk midden moet zijn met een grote brede volkspartij om op het CDA te stemmen. En als u als vogel vrij voelt, dan stem je op de laatste man of de laatste vrouw? Of op nummer 2. Mevrouw Van u bent van de VVD, u staat op een buitengewoon ongelukkige plaats daar. 13. Hoe kwam dat? <laughs> nou, ik zit er helemaal niet mee Het was oorspronkelijk 14 trouwens, maar omdat Charlie Abtroot uh, onze uh, uh, woordvoerder, verkeer en vervoer, burgemeester werd, schoof ik één plaatsje omhoog. Ik heb een vervelend onderwerp wat ik bij u aan moet roeren. Ik ben Fara's Stemhulp. Wij staan de vogelvrije stemmen bij. Je stemt op een partij, je, je, je kiest, je overlegt, je, je oriënteert je. Dan komt er straks een coalitie, vijf, zes partijen. Je hebt geen idee meer wat er met je stem gebeurt. Je wordt verlaten ongeveer door elke partij. U, uh, eerste man, heeft ons duizend euro aangeboden. Hoe hard is dat? Nou, dat is heel hard, want dat hebben we ook goed uh, doorgerekend. Het klopt in uw is... programma. Het, wordt, het is volgens het VVD-programma betaalbaar. Ja. Maar straks gaat de VVD-regeren. Er komen andere partijen bij die zeggen, uh, Rutte, ben je gek geworden? Dat gaan we helemaal niet doen. Kijk, als alle andere partijen tegen zouden zijn... maar dat kan ik me eerlijk gezegd niet voorstellen... want het gaat erom om het verschil tussen werken en niet werken... om dat te vergroten. En dat maak je op deze manier een stuk aantrekkelijker... want het is eigenlijk geen cadeautje wat wij de mensen geven. Het is hun eigen belastinggeld wat ze niet hoeven te betalen. Maar zei je eigenlijk niet, als je zoiets doet... als je wat vroeg voor Sinterklaas speelt, met alle respect... Zij je dan niet eerst... Bij collega partijen moeten informeren of je het samen haalbaar kan maken. Wat nu zeg je tegen de kiezer. Straks komt er een coalitie waarin de VVD dat niet waar kan maken. Die kans is gewoon groter dan andersom. Wat heb je daaraan? Nou, als je gaat begrijpt, u, begrijpt u wel mijn punt? Ja, ik snap wat u bedoelt. Maar als je gaat doen wat u voorstelt. dan ben je eigenlijk al aan het formeren. voor de verkiezingen. Want dan zou je op alle punten met iedereen al moeten gaan onderhandelen. En dan weet je ook als ja, kiezer. dat kan niet. Dan weet je ook als kiezer, als stemmer. waar je aan toe bent. Nu ben je vogelvrij. Ja, maar je gaat onderhandelen vanuit een bepaalde positie. Dus je moet eerst weten. Wat voor de kiezer in Nederland het belangrijkste is... en dat zie je dan terug in hoe groot de partijen zijn... die die standpunten vertegenwoordigen. En vanuit die positie, en ik ben ervan overtuigd... dat de VVD straks daar weer het voortouw in gaat nemen als grootste partij... gaan wij aan de slag om zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma te realiseren. En zeker ook dit punt. Cora van Nieuwenhuizen van de VVD en Mona Keizer van het CDA. Bijna zeker... Nee, allebei zeker van een zetel in het parlement. Nog vijf dagen voor de verkiezingen en aan Haagse gangen... tel ik de dagen af samen met Peter K., politiek redacteur van Pauw en Witteman... Francisco van Jolen, internetjournalist en hoofdredacteur van de opinie- en debatsite joop.nl... en Sherlo Essayas, hij was politiek adviseur bij de PvdA... en heeft diverse verkiezingscampagnes meegemaakt. Ik praat met jullie over uh, de campagnes en de randverschijnselen. Ik wijs... Alles wijst erop dat er een enorme titanenstrijd aan de gang is. Dus heren, wie gaat het worden? Van Persie of Huntelaar? Nou, ik, uh, ik hoop dat van Persie vanavond in staat. En Sajas? Nee, ik ben nog wel voor de Hunter. Uh, die moet nog wel de kans krijgen. Robin heeft het nog niet waargemaakt in het Nederlands helftal. Ik vermoed dat dat voetballers zijn. <laughs> Nog niet uh, tegengekomen te de sociale media? Nou, dat, ik, ben de, ik heb me daar al even tegen laten inenten. Dus het, alles wat daarover gaat, dat uh, gaat aan mij voorbij. Gisteravond konden we kijken naar het zoveelste lijsttrekkersdebat. En deze keer was het de beurt aan één vandaag. En ook daarmee een gimmick aan het begin. De lijsttrekkers uh, werden gevraagd om commentaar te geven bij een foto... van een van hun concurrenten. Uh, Rutte mocht toen aftrappen. Hij gaf commentaar bij een foto van Geert Wilders. Gehuld in een soort regencape. Ik zou graag kort en krachtig van u willen weten... wat is het onderschrift dat u bij deze... Deze foto heeft bedacht. Ik dacht, uh, Wilders op zoek naar de ballen van Thatcher. <laughs> Nou Nog eentje dan, een foto van Buma ergens in het land op campagnebezoek. En daar schildert hij een schilderij met de kwast in de hand. Meneer Wilders, u krijgt een foto van de heer Buma. Ja, ik zal eronder zetten, Buma, dubbele punt. Concreter kan ik ons verkiezingsprogramma niet maken. <laughs> ja, Werkt dit, Peter Kee? Van nee, ik, vond dit, ik vond dit een hele leuke grap. En ik vond het een, uh, een leuk soort gimmick. Het is natuurlijk afgekeken van dit was het nieuws. Maar uh, uh, nou ja, ze hebben er goed over nagedacht. Alle partijen hadden wel een grappige zin. En er werd uh, goed om nou, gelachen. Partijen. Ja, bijna allemaal wel. Behalve ja. wie? Nou, die eerste die vond het toch een beetje... Ik was bij de foto, ja, makkelijk. Een beetje corporaal. Hahaha. Ha, ha. Oké. Okay. Ja, zo. e, e, Werk zoiets aan het begin van een debat? Nou, ja, ik ben er niet zo'n voorstander van. Ik ben meer van hou de debatten sec. Mensen zeggen ook wel, van, als je naar Amerika kijkt... als het land van show en dan moet alles. Maar daar is een debat gewoon puur sec. Een debat. Publiek mag niet klappen. Het is niet meer allemaal show. Ik vind dat, dat, je, dat je dat in andere programma's kan doen. Maar ik moet wel toegeven dat dit de minst erge gimmicks was... Van, uh, bij al die debatten die ik heb gezien. want uh, Met de vakantiefoto's wat allemaal voorbij kwam. Ja, zeker. Het nou, wordt uh, naar vormpjes gezocht... die dan creatief moeten zijn... En, uh, ik geloof dat Q-Music uh, zoiets had bedacht dat, dat het er een slagzint bedacht moest worden... waarbij je dan eindigde, iets moest rijmen op D66 of op de Partij van de Arbeid. En dan zitten ze met zo'n campagne team echt zo van... jee, moet dat nu? Uh, en zo zijn er veel meer voorbeelden. Natuurlijk. Dan kan je toch zeggen als voorlichter, daar gaan we niet meer akkoord. Ja. Nee, maar het lastige is bij gewone programma's... als het gewoon een interview zijn, dan heb je daar meer invloed op. Dus als Peter bijvoorbeeld ons uitnodigde van Paul en Witteman... en die zei, oh, we hebben weer leuke filmpjes... Uh, waarin Balken op een skateboard staat bijvoorbeeld... Ja. dan kun je er wel meer van proberen te sturen van... nou, dat willen we absoluut niet. Soms doen ze het dan toch. Maar bij zo'n debat is het wel lastig. Want je kunt moeilijk zeggen van, ja, dan kom ik niet. Want je wilt wel je momentum grijpen om in het debat te schitteren. Dus daar, ja, de afweging is natuurlijk van... Kom je bij het debat dan wel of niet en uh, hoeveel invloed heb je daar om dat te wijzen? Want die redacties die denken Nog steeds van ah, anders hebben wij geen kijkers. Dus Sh het moet leuk Shardo, zijn. begrijp ik nou goed, dat jij zegt van als je uitgenodigd wordt voor zo'n talkshow, dan ga je even over hebben over wat voor filmpjes laten zien, ja of nee. Je bedoelt ja. dat ze een soort eindredactie plegen? Ja. Nee, zo werkt het niet natuurlijk. Ik vroeg het eigenlijk aan Shadow, want okay, die nou, had de ervaring nou, mee. Nou, jij, jij praat, jij zal het nooit herkennen, dat weten we inmiddels wel. Maar, ja, maar doe doet niet wel. helemaal eindredactie, maar je neemt wel de uitzending door. Ik bedoel, als je een goede voorlichter bent, dan wil je natuurlijk weten. En als wat jij voor je zegt van zo'n filmpje zou, dus bijvoorbeeld we hebben een pijnlijk filmpje met, noem maar iemand, een dwarsdraad. Rutte, hè, de, de, dat je zegt van nou dat filmpje willen wij toch liever niet hebben, dan zou, zou, de, de gebeurt het nou, dat ze een talk show daarbij ja, komt. Maar in. de redacties zijn ook wel, moet ik toegeven, die zijn ook wel slim natuurlijk. Die zeggen niet van uh, wat voor filmpje het wordt. Ze zeggen vaak van oh nee, we hebben nog iets leuks aan het begin. Beter, <laughs> doen jullie dat wel eens? Ik word, kan, kan een gast een taboe op een filmpje verklaar. Had nou, ik weten. Geen taboe, <laughs> maar je bent, je speelt wel redelijk open kaart met uh, wat je van plan bent om te laten zien. En natuurlijk ga je dat niet helemaal tonen, maar dan zeg je van nou, het is niet ongeveer de strekking. Heb jij dat wel eens met succes uh, geprobeerd te voorkomen? Nou, nou, met succes... Je onderhandelt gewoon over de, de dingen. En ja, dat, maar je weet geen voorbeeld zo 1, 2, 3. Nee, ik kan niet wel 1, 2, 3. Wat, uh, wat, er waren vaak wel wat dingen van dat ze quizjes wilden van tevoren. En dat je dan zegt van... nou. Uh, Quizjes doen we niet aan mij. Je hebt niet je je niet over, over de prijs niet van niet de, brood, de brood, nee, nee, nee, ik heb het niet af verteld. Okay. Maar zou dat toch niet wat duiden? Want als kijker heb je daar geen enkel idee van dat dat soort handjeklap wordt bedreven? Nee, maar het lijkt allemaal spontaan een, een te een gaan. Er keer een boek en... over verschijnt. over de onderhandelingen. Jij, jij gaat daar en, uh, een boek over schrijven. Zeker, ja. Komt en wij geven er ook wel over? Gisteravond er was er in een voor de verkiezingen weer een soort debat met Jankees de Jager en Alexander Pechtold. De Jager verdedigde daar het kabinetsbeleid over de steun aan Griekenland. Maar na een paar minuten wist je het wel. Ik had het idee dat er veel meer in gezeten niet. Nee, dat, dat zat er denk ik niet in. Want uh, de jager is een wat atypische politicus. Dat is niet de man van de, van de grote uitspraak. Hij zat er om de campagne van Buma te ondersteunen. Uh, dan denk je van, nou ja, uh, neem dan afstand van Rutte. Want dat deed Buma wel hè, in het debat bij hem ja. vandaag. Die zei echt van, wat u zegt over Europa, dat, dat kan niet. Daar dat distancieren wij ons van. De jager is er veel voorzichtiger in. En grappig genoeg slaat het ook nog enorm goed aan bij de kiezers. Dat is zeker. Ja, nou, hij, hij was 90% steun voor de jager, zeg maar, bij, bij, bij de kiezers. En uh, 10% voor Buma. Dat was ongeveer de verhoudingen bij de CDA-leden. Maar dit uh, helpt het CDA peiling. toch niet met zo'n heel voorzichtig standpunt? Wel. Nou, misschien... Ja, je zou als journalist denk je dan, kom, zeg nou wat je ervan vindt. Neem nou afstand. Laat nou zien dat het CDA echt anders is dan de VVD. Maar de jager is gewoon daar de persoon niet naar. Hij is een, een zakelijk minister. Hij, weet, hij heeft zijn zaakjes op orde. En uh, mensen vertrouwen, iedereen vertrouwt hem bijna opnieuw financiën ah, toe. Waren jullie dan tevreden? Nou, Ik heb daar wat moeite mee, maar je bent toch tevreden... omdat de man uh, de antwoorden geeft die hij kan geven. En natuurlijk als journalist wil je graag verder zoeken... Maar we kennen ook wel uh, de, de grenzen van de jager. En dan uh, gaat het steeds op, weer. Ja. viel mij zo op dat hij. Hij gaf eigenlijk de twee Rutte-schetsen die hè? hij zegt. Aan de Rutte aan de ene kant praat als premier. En aan de andere kant loopt hij, wordt hij voor de voeten gelopen door de lijsttrekker Rutte. Die hele andere dingen loopt te zeggen die hij als premier nooit kon zeggen. Dat vond ik eigenlijk wel een interessant deel. Ik ging ja. daar was ook het enige moment dat ik even rechtop ging zitten. als kijker: van wat gebeurt het hier? En voor de rest was je weer met je dat, iPad en je, je iPhone. En dat loopt dan vervolgens weer zo weg. Daar wordt voor de rest niks mee gedaan. Nee, maar goed, hij maakt, terwijl, die, dus je hij zou maakt zou kunnen het wel heel duidelijk hoe hij er zelf in staat. Ja, maar hij doet dat heel mild en er wordt voor de rest. Terwijl dit is nou eigenlijk een van die dilemma's die we hebben. Hè, die, die Rutte, die hier pas tot heel laat de verkiezingen in zijn gegaan. Omdat hij. Ja, nou, uh, ik, ik weet niet of je goed gekeken hebt of dat je heel. Ja, nee, was is wel beter. Maar. Uh, je doet een paal vroeger wel een keer of drie door op het gegeven uh, het kabinet praat met twee monden. Mm -hmm. Wat je niet uh, zou moeten hebben. Nee, en dan, nee, daar dan, wordt dus voor de rest niks. Dat wordt ook geen nieuws. Nee, maar als je, je kunt drie keer doorvragen, je kunt zes keer doorvragen, als je steeds hetzelfde antwoord krijgt. Dan vermoeien je de kijker daarin en mee, omdat je er plezier mee doet. En het gaat steeds weer. En al die debatten over de economie en het gaat over de zorg. Het crisis aan de ene kant en de problemen eh, bij de zorg, waar het toch in de toekomst op bezuinigd zou moeten gaan worden. Hoe doe je dat dan als programma maken om daar nog een beetje een onderscheidend onderdeel in te krijgen? Nou, wij willen echt wel over andere zaken praten. Zoals, dan, nou bijvoorbeeld uh, veiligheid, uh, asiel, uh, integratie, immigratie. Is dat geprobeerd om, om daar een onderwerp voor voldoende ja, te krijgen? Soms leg je dat voor. Dat doe je ook in overleg natuurlijk. En uh, kijk, als een lijsttrekker alleen komt, ja? dan kunnen we elk thema behandelen wat we willen. Pechtold bijvoorbeeld, die zat er gisteravond. Ja. Nou ja, we nou, hebben nou, een ook een mooi wel... onderwerp natuurlijk om over veiligheid te praten met Pechtold. Ja, absoluut. Maar dan. dan ja, weet je, dan, dan is het, kun je hem leeg laten, over, laten lopen over veiligheid. Op zich hebben we dan op zo'n moment liever een debat. En nou, dan zet je er en iemand tegenover. Dat, dat uh, kun je proberen. Maar je merkt wel al ja. bij zo'n campagne-team. Precies. Maar ja, dat is helemaal geen onderwerp. Nou, Pechtelt heeft er geen vallen. belang bij om dan over dus veiligheid te praten. het campagne-team te... bepaalt waar Pechtelt over praat. Nee, nee, maar Pechtelt heeft er geen belang bij. Als het nee. bij campagne-team om over veiligheid te praten. Nee, omdat maar, dat ik, geen issue is in de campagne. Dit ja. snap ik nou even niet, Peter. Nee, Jij nee. zegt van het is wel interessant om met Pechtelt over veiligheid te praten. maar dat campagne-team vindt dat niet interessant. Wie bepaalt er nou wat er in, de, waar er in de uitzending Kijk, Wij over gesproken kunnen ook echt wel over veiligheid praten. We kunnen hem daarover interviewen. Uh -huh. maar dat vinden we op dit moment niet zo spannend. Want dan komt het inderdaad uit de lucht vallen. Maar dan zet je de staatssecretaris er tegenover. Als je zo'n debat kunt organiseren is dat heel aantrekkelijk. Maar dan merk je een soort afhoudendheid. Van waarom kom je dat onderwerp? Het ja, gaat over andere zaken. Wie, al is al wie, wie, wie is er zo afhoudend dan? Nou, dat in dit geval uh, was D66 wat afhoudender. Als je, als je het gaat hebben over uh, de zondagsrust... of over andere zaken die de VVD met de SGP geregeld had... dan denk ik dat je was bij de VVD wat minder enthousiasme vindt... om daar een debat nu over te voeren. Um, maar het is niet zozeer dat ze bang zijn om dingen te doen. Het is meer... Dat ze zeggen, de campagne gaat hierover. We hameren op een bepaalde boodschap. Maar nou ja, Shello kan het beter uitleggen dan ik eigenlijk. Maar ja, want Francisco, wat ik... Het is een beetje jouw verbaasdheid of verontwaardiging, dat dat soort dingen achter de schermen dan uh, gebeuren. Ik ben shocked. Ja. shocked. Ik ben geschokt. <laughs> nee, nee maar, dit, maar het is het toch logisch van. dat je als campagne team ook... Uh, je, wilt een, je hebt allebei het belang dat je een leuke uitzending wilt. En natuurlijk, vanuit de journalistieke kant, uh, hebben zij hun eigen de, verantwoordelijkheid. De, Sherlo, dit vind ik al zo. Dit bots me, Dat je hebt allebei het belang dat je een leuke uitzending wil. We, waar hebben we het over? Over de lancering van een margarineproduct ja. of ja. We hebben het over de verkiezingen. Ja. Er is helemaal geen belang dat het een leuke uitzending wordt. Er zit een redactie die erop uit moet zijn om die politie. Dus jij ziet dat kijkcijfers, het niet, het dat kijkcijfers niet belangrijk zijn, denk jij dan? Als wij zeggen de kijkcijfers ja, maar... zijn belangrijker dan de politiek. De nou, dan zijn we snel klaar. Ja, maar dat is ook helemaal niet het punt. Het gaat niet om de kijkcijfers. Natuurlijk willen wij ook, uh, zien wij ook wel dat het steeds over diezelfde onderwerpen gaat. En natuurlijk proberen we daar af en toe een uh, gat in te slaan. En uh, andere onderwerp. Maar Francisco, dat... even, ik pak jou ook, ook, ook even aan, want jij hebt het ongelooflijk veel over de rol van de sociale media. Nou hoorden we vanochtend een bericht langskomen in de nieuwsbulletins, een bericht over een onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De digitale campagne uh, via sociale media die heeft geen noemenswaardig effect op de uitslag van de verkiezingen. Hallo, daar heb je dan. al. Ja, nou, dan zit het dus waar is dat zeggen. Deze onderzoekers hadden in april een eerder onderzoek gepresenteerd... waar ze zeiden van het heeft enig verschil. Nu is dat heel erg opgepakt. Het is trouwens een lopend onderzoek wat nog niet gepubliceerd is. Je zag de laatste advertentie voor de onderzoekers staan op 30 augustus. Dus ze zijn nog maar kort bezig. Actief gebruik van sociale media levert uiteindelijk maar ongeveer 500 stemmen op. Oké, zal ik even wat zeggen? Samson heeft tot nu toe vier debatten op rij gewonnen, Wie heeft dat bepaald? Dat die debatten zijn gewonnen. Wie heeft dat bepaald? Dat zijn de kijkers van het tweede scherm, keer op keer geweest. Het zijn hele kleine groepen. Bij RTL keek 10.000 man tijdens de uitzending. Het zijn hele kleine groepen. Die bepalen wat er in de krantenkoppen staat, wie het debat heeft gewonnen. Dan kan je zeggen, ach, het doet er niet zo toe. En natuurlijk 10.000 mensen of 50.000 mensen, het is niks. Maar ze hebben wel. Maar kon je door dat uh, die partij dat beter, beter georganiseerd heeft? Dat, ze, ik, ik, daar, ik dacht dus. Er stond vanochtend een verhaal in de Volkskrant. dat de PvdA een heel actief webteam heeft. die allemaal oproep hebben gekregen. om uh, mee te gaan doen met het tweede scherm. Ik hoorde ook weer van iemand die actief is binnen het PvdA. dat dat dat hij dat helemaal niet ontvangen had. Maar D66 heeft het ook, die stuurde ieder een smsje voor het debat. Ja. Uh, stem op het tweede scherm op Pechtel. Dus nou, alle partijen proberen dat volgens mij. Ja, en je ziet wel, wat er volgens mij meer speelt, is dat er, uh, uh, er zijn twee dingen die belangrijk zijn. Is, uh, uh, sociale media zijn een manier om voorkeurstemmen te werpen. Uh, Boris van is daar een goed voorbeeld van de man met de meeste followers. Uh, 50.000 followers, en, of 50.000 voorkeurstemmen. En heel populair op de sociale media. Dus dat is een manier, maar er is op het ogenblik zo'n overkill in de massamedia, dat dat ja um, yeah. ja yeah. Dus dat, dat de sociale media een beetje bedolven worden onder het geweld. Zegt het nog iets over jouw relevantie om hier aanwezig te zijn eigenlijk. Of is dat, heeft dat Hij is de volgende weer week maken? weer bij. Francisca van Jolle, Internetjournalist en hoofdredacteur van de, van de, de Opinie- en debatsite jo.nl. Peter K., politiek redacteur van Pauw Witteman. En Sharlo Essayas, politieke adviseur, ooit bij de PvdA. Volgende week zit drie Drietal hier weer bij Haagse. Aangeschoven is inmiddels onze automobielmedewerker Wim Oude Wim, goedemorgen. Goedemorgen Herk. En jij wil het graag hebben over misschien wel de belangrijke... De belangrijkste auto van dit moment. Welke is dat? Uh, dat is de, de, de nieuwe Volkswagen Golf. Uh, nieuwe auto's. Ja. worden wekelijks geïntroduceerd, maar dit is toch wel een hele belangrijke. Want Volkswagen uh, wil met deze auto eindelijk nu doorbreken... als de grootste autofabrikant ter wereld. In competitie met Toyota en General Motors. En dat wordt een felle strijd. Maar die Golf, dat is natuurlijk het wapen van Volkswagen. En welke Golf is het? Ja, het is de zevende generatie. In 1974 heet kwam ook de eerste. Go Golf 7. Dan heet zo? Golf 7. Ja. Uh, geen erg uh, romantische, uh, bijzondere naam. Nee. Heel zakelijk. Uh, het is ook een hele zakelijke auto, maar wel Belangrijk. Ze hebben de afgelopen 38 jaar toch 29 miljoen golfs gemaakt. En dat is toch wel een mijlpaal. Dus de introductie van deze nieuwe golf is niet uh, onopgemerkt aan de vakwereld voorbij gegaan? Zeker niet. Het was een, uh, in Berlijn. Het was een heel uh, duitsland über alles feestje uh, daar, daar waren politieke hoogwaardigheidsbekleders. Er was ook een demonstratie van Greenpeace uh, buiten... voor het uh, nieuwe museumgalerie van uh, Mies van der Rohe in Berlijn. Vlak Waarom Plaats. Die demonstratie? En uh, ja, co 2 en CO2-vervuilers. Uh, en dat was natuurlijk het uh, motto. Maar het is heel beschaafd alsof het georganiseerd was daarbij. Ja. Maar uh, uiteindelijk was het een, een hele belangrijke uh, introductie, natuurlijk. Waar, van, waar het uiteindelijk om de auto ging. En wie van uh, Volkswagen. Uh die had daar het woord, zeg maar de Obama van de, van de Volkswagen... of de Mitt Romney? Ja, ja kijk na. Angela Merkel is uh, doctor, professor Dr. Ferdinand Pier. Uh, dat is de voormalige CEO van Volkswagen... en nu voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dat is misschien wel de belangrijkste man van Duitsland. Hij komt ook met een heel gevolg binnen, inclusief zijn vrouw... het voormalige uh, kindermeisje... die een belangrijke rol ook in, in het bestuur van de onderneming uh, vervult. Oh ja? En uh, ja, ze zit uh, in de Raad van Commissarissen ook. Hij heeft alles geregeld, die Piëch. Hij is 75, maar hij bepaalt... Natuurlijk heel veel, maar het is ook een belangrijk man. Want hij geeft direct... 538.000 uh, mensen te eten uh, uh, wereldwijd. En ja, indirect komen daar nog eens 2 miljoen uh, banen bij... voor de toeleveringsindustrie en nou, alles. Dus het is wel een, een hele belangrijke uh, figuur in de Duitse samenleving. Dus die Golf 7 is gewoon weer een golf. Is er nog iets bijzonders aan? Nou, met de vorige kijk, om om generatie? te zien, alle golfs die lijken een beetje op elkaar. En dat wil Volkswagen ook. Kijk, het is de opvolger van de kever. In 1974 was het echt kantje boord met Volkswagen. Want die Volkswagen-kever werd niet meer verkocht. Moest iets nieuws komen. Toen hebben ze die Golf hebben ze die ontworpen. En ze hebben dus echt gekozen. Dat wordt ons belangrijkste model. Het gezicht van de onderneming van het merk. Yep. En die Golf 7 heeft weer datzelfde profiel. Een hele korte, wat hoge achterkant en wat lage voorkant. Zo'n hatchback model. Uh, zonder uh, stilistische frivoliteiten. Wat je bij een Audi of bij, een, bij de Franse merken wel hebt. Uh, maar constructief heel erg goed. Het is echt een ingenieursauto geworden. Ze hebben kans gezien om met nieuwe staalsoorten. Met nieuwe uh, lasten. Technieken uh, 100 kilo gewichtsbesparing te, uh, te realiseren. Dat is belangrijk. Is. Dat is heel erg veel ja. op, een, op een auto die. Uh, zeg maar 50 centimeter langer is... dan het oorspronkelijke model in 1974. Dus hij verbruikt ook minder. En Hij zou dus 23% minder verbruiken... en minder CO2-emissie hebben... gemiddeld afhankelijk van wat voor soort motoren. Dus het was al een indrukwekkend, uh, indrukwekkende auto. En die nieuwe techniek, die nieuwe staalconstructies... En... blijft het bij staal of het aluminium? Uh, de motoren die zijn van aluminium... maar staal is, uh, heeft een beetje een comeback gemaakt. Een paar jaar geleden zei iedereen: het moet aluminium worden en, en exotische composietmaterialen. Maar uh, de staalindustrie... Die maakt nu uh, uh, staalsoorten die, uh, die heel erg hoge treksterkte hebben, zoals dat heet. En die worden dan, de, de, de, zeg maar, de carrosseriedelen of de chassiedelen... die worden in één klap geperst, terwijl dat staal nog roodgloeiend is. Uh, 950 graden. En dan tijdens dat persen, dan, als die in de, in de mal zit... dan moet dat afgekoeld worden tot 180 graden. Dan veert dat niet meer terug, dan zitten er geen plooien in. Maar dan is het heel erg stijf, maar tegelijkertijd heel erg dunwandig. En dat geeft die gewichtsbesparing. En die nieuwe technieken worden behalve de golf... Of 7 nog ergens anders in toegepast? Uh, die worden in de hele industrie wel toegepast. Maar Golf gaat daarin op het ogenblik het verst. En daarom zeg ik, het is typisch een, een constructieve eigenschap. Het is geen, geen design truc. Het is geen uh, toonaangevende elektronica. Ze volgen daar wel. Ze zijn gewoon betrouwbaar daarin. Maar het is de constructie van de auto die toch wel heel erg uh, veel indruk maakt op een ondersteltechniek, waar een Volkswagen vijf jaar heeft gewerkt. Dat is een enorme investering geweest, want daarmee kunnen ze... alle andere auto's binnen het concern, uh, van, van Seat tot Skoda tot Audi... alle versies met de motoren dwars voorin, die worden op dat onderstel gebaseerd. Dus wat dat betreft ook een, een mijlpaal voor het hele concern. En wat gaat die nieuwe Golf kosten? Alles wat nieuw is wordt duurder toch? Precies, en dat was in Duitsland de verrassing. Hij gaat daar opnieuw 16.975 euro kosten... Of dat in Nederland gebeurt, is natuurlijk helemaal de vraag. De BTW die gaat binnenkort 2% omhoog. De grondslag van de BPM, dat is de CO2-emissie. Daar moeten nieuwe berekeningen gemaakt worden. Op het ogenblik is de golf in Nederland bijna 2000 euro duurder dan in Duitsland. Um, hoe de, of dat blijft, is nog maar de vraag. Wim Oudewering, graag tot volgende week. Tot volgende week. Dat wordt verkiezen vanavond. Politieke junkies op Nederland 2 om tien voor negen. Wie ontdekt de spin in de campagne en wordt uitgeroepen tot junkie van het jaar? Of de wedstrijd van Oranje tegen Turkije op SBS6? Mij lijkt het antwoord voor de hand te liggen. Op Nederland 1 krijgt Erika Terpstra les in de gevechtsport Kendo. Ik zou zeggen, er zijn grenzen. Erika op reis om kwart over tien. En de avond zal weer besloten worden met een, een programma dat heet Eén voor de verkiezingen. Ik ben even vergeten wie dat de gast was. Vreek de Jongen, toch? Jurgen van den Berg, wat kom jij doen? Um, ik ga zo'n radioprogrammetje maken, Felix. Dat wordt wel interessant vanavond. He? Die Van Gaal die heeft ongeveer de hele selectie omgegooid. Ja. De keeper erin en zo. Ik ben zo. benieuwd of, of dat ja. allemaal waar is om de kranten schrijven. Ik denk natuurlijk. Dat ik en dat kijk... van Persie in, in, in, in, ja. in de spits staat. Ik denk dat ik die kijktip van jou even overneem vanavond. Um, ja, het mediaforum straks met Melou van Hintem en uh, Sarah Gagenstein. Dat is een taalstratege en framing-expert. Ja. Nou ja, in deze verkiezingscampagne kan je dat soort deskundigheid wel gebruiken natuurlijk. Er wordt heel wat geframed hier en daar. Uh, dan de Nationale Nieuwsquiz, die doen we dus met uh, politici. Janine Hennis nog steeds de nummer één. En uh, de laatste die daar overheen kan is Raymond Knops van het CDA. Aha. En de stelling is standpunt Het is goed voor Nederland als de VVD de grootste partij wordt. En Hans Wiegel, oud vvd voorman gaat met ons meepraten. Die komt hier? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Dankje. Surf naar de gids.fm een heel goed weekend. Verkiezingen bij Tros Kamerbreed. Morgen, rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag. De strijd om het torentje met Emile Roemer, lijsttrekker van de SP. U hebt twee jaar in de knoppen gezeten en heeft er geen ene malle aan gedaan. En met Mark Rutte, lijsttrekker van de VVD. Het risico is nu zelfs dat meneer Roemer de volgende premier van Nederland wordt. En een column van cabaretière Sanne Wallis de Vries. Zieltjes winnen, daar gaat het om. Wat nou waarheid? Het is campagnetijd. Morgen. Een Troskamer breed van 11 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Wijkraad De Bothoven en Volsa Twente houden op zondag 30 september... voor alle singlebewoners en Enschede'ers die de singles met plezier gebruiken... de Single Rit 2012. Grote kans dat u dat gaat missen. Gelukkig hoeft u niets te missen bij de Peugeot-dealers. Want als u nu een nieuwe Peugeot liest... krijgt u een gratis iPad of een van de andere cadeaus. Ga snel naar de Peugeot-dealer en vraag naar de voorwaarden. Morgen, gratis bij de Volkskrant, DVD 1 van de serie Earthflight.